Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Het Israëlische leger zoekt op een begraafplaats in Noord-Gaza... naar het lichaam van de laatste Israëlische gijzelaar. Het leger bevestigt dat het van Hamas informatie heeft gekregen over de mogelijke locatie. Premier Netanyahu zegt op X dat alle beschikbare middelen worden ingezet bij de zoektocht. Bijna twee maanden geleden werd door Hamas voor het laatste lichaam aan Israël overgedragen...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 Bos draagt gelijktijdig de vlag tijdens een kleinere ceremonie... in het bergdorp Cortina d'Ampezzo. Ook in Predazzo en Livigno zijn tijdens de ceremonie parades van atleten. Het Olympisch vuur zal voor het eerst in twee plaatsen worden ontstoken. Het brandt in Milaan en in Cortina. Het weer vanavond en vannacht zo goed als droog... met temperaturen rond of iets onder het vriespunt. Morgenochtend aan de oostgrens sneeuw of natte sneeuw. In Groningen, Drenthe en Overijssel geldt code geel...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 show die we net zo goed I put a spell on your show uh, hebben, hadden kunnen noemen want uh, dit is een titel die wel heel vaak uh, voorbij komt maar blijft een fantastisch nummer ja en uh, we hebben dan, geloof ik in de eerste uitzending gezegd van uh, we gaan eens onderzoeken hoe vaak een nummer gecoverd is en op hoeveel manieren dat is uitgebracht en ik denk dat dit wel de zeven of achtste keer is dat we ditzelfde nummer brengen maar ja. iedere keer weer een andere artiest en je vindt iedere keer weer unieke uitvoeringen daarvan ja, dit dus was de, van de mama Net, blues band. Nou, er is bijna niets over te vinden. Zangeres oh. is Nataria Baeza. een Mexicaanse zangeres die zich laat begeleiden door een bluesband en weer dat prachtige nummer ten gehoord brengt, op een weer nieuwe en unieke manier. Nou, Wij zeiden het was stiekem tegen elkaar. Die gitarist die kan er wat van. Ja. Dus het thema blues hebben we ook maar meteen gehad... Uh, in ja. onze show. Oké, okay. maar wie is die gitarist dan? Geen idee. <laughs> ik is helemaal niets over die band te vinden. Nee, ik, uh, uh, Wel een, staat... een videootje van, hè? Op internet. Hè. Ja, op YouTube staat uh, ja. een video... waar uh, deze, dit nummer op deze manier gebracht wordt. Maar er is geen informatie te vinden over deze band. Okay. Uh, dus, uh, misschien dat er luisteraars meer van weten. Maar ik mm. heb redelijk grondig onderzoek gedaan. Ja, dit is dan zo'n opname... van een aantal jaar geleden. Blijkbaar van een live show ergens... En, uh, op YouTube beland. Prachtige ja. uitvoering, maar het uh, is nog niet zo erg de grens van Mexico en de rest van de wereld uh, overgestoken blijkbaar. Ja, ja, nou ja, wil je reageren dan kan dat natuurlijk via redactie apenstaartje zfm .nl. We gaan naar de volgende, Adele. Ja, onze Adele, bekende artiest in Nederland op nummer 1 gestaan met verschillende nummers, een jonge dame. Adele Laurie Blue Atkins geboren op 5 mei 1988. Het is nog steeds... Een relatief jonge dame. Hmm. Is uh, toen ze net een beetje aan de weg aan de Timber was met Paul de Leeuw in de show geweest. Leuk oh, ja. interview, hebben ze live samen een nummer gedaan. En daarna ging het uh, heel erg snel. Heeft een paar uh, CD's uitgebracht, gekoppeld, met de titel gekoppeld aan haar leeftijd. Ik geloof dat 21 de eerste was of zo. Nou, ja. Oh ja, ja, ja. En ze schreef altijd over uh, liedjes over haar exen. Hè? Dat is, uh, ja, dat is, onder andere over exen. Ja. En over de maar lief. ook een uh, James Bond. Uh, uh, ja, ja. Ze heeft uh, ja, ja, dat... Je het als artiest uh, verder geschopt hè? als je ja. een, het James Bond lied mag zingen? Dan, ik weet niet meer precies wat voor, welk nummer dat was. De, de, de, de titel van de track uh, schiet me niet zo gauw te binnen. Ja, dan gaan we maar even opzoeken. Ja, ja, okay. ja. Dat is wel weer interessant om dat te Maar ik weet wel dat ze het uh, in een poepen zucht. Skyfall was. Ja, mooi. mooi nou, echt, een, echt een James Bond nummer. Dat ja. was heel snel klaar, inderdaad. Dat, uh, ja, ze schrijft een groot deel van haar nummers zelf. Soms een covertje. Ze heeft ook wel. Uh, Make You Feel My Love is een koffer van een nummer van Bob Dylan, onder andere. Waar we naar gaan luisteren is een ander nummer. En daar past een leuke anekdote bij. Mm. Uh, een van mijn beste vrienden, nee, je kan zeggen mijn beste vriend uh, had ooit wat relatieperikelen. En dan waren we bij elkaar op Texel. En op Texel dan uh, kijken we of voetbal of muziek op grootscherm. En uh, okay. als groepje vrienden bij elkaar. En op een gegeven moment werd dit nummer gedraaid en... Uh, toen was mijn vriend ineens weg. Die was buiten. Wat hij wel vaker deed: een peukje roken. Maar wat bleek: hij raakte zo ontroerd van dit nummer. dat hij zich even verstopte. En uh, even alleen wilde zijn. Hij wilde oh, niet zien dat, eind, uh, dat jullie zagen dat hij een traantje wegprecies. En op een gegeven moment hadden we dat dus wel in de gaten. En mijn, mijn vriend Jan was nog zo gemeen om een uurtje later het nummer alweer op te zetten. En <tot> prompt moest uh, hij weer even buiten gaan roken. <lacht> en een uurtje later weer. En toen, op een gegeven moment had hij het, geloof ik, wel door. Maar, wel een mooi nummer, want het is Adele met het nummer Someone Like You. gevonden, want uh, wat, wat zei je nou net? Is, ja, er komen ze... geen liedjes meer, hè? Nee, er ze komen geen liedjes meer. een man en een kind. Precies, ja. ja. <laughs> uh, thuis, zal ik maar zeggen. Ja, de bron van uh, ellende is opgedroogd. Ja. <laughs> voort. Ja. Ja. Ja. Ja. Hoe zei Monty Python dat ook alweer, now for something completely different, want we gaan even de spieren losmaken. Oh, Oké. Okay. Het is maar goed dat hier geen webcams hangen in deze studio op dit nee. moment, anders zou het publiek ons betrappen als wij straks uh, uh, dansend en springend naast onze het desk staan samen bij het volgende nummer... Um Modernere muziek, hoewel het mij verraste dat het een hit was in 1992, toch ook alweer ruim 30 jaar geleden. Uh, van een groep die slechts tussen 92 en 96 heeft bestaan. Maar uh, toen de portemonnee leeg was, in 2010 we bij elkaar is gekomen. Drie -mans bezetting, Everlast, ofwel Erik Schreudy. Danny Boy, Daniel O'Connor. En DJ Little, Leon Dimont. Drie gasten. En het themaatje rap in onze show komt hier nog een keer mee terug. Het is mooi en afschuwelijk tegelijk harde muziek, rare geluiden van onder andere een uh, doodelsak. Uh, het filmpje is ook leuk om te bekijken. Ruige muziek en we draaien vaak wat oudere muziek, maar het is toch wel leuk om dit er een keer tussendoorje we gaan luisteren naar House of Pain met Jump Around. Ja, we It's effect, y'all. I say the house of pain is an effect. You know the house of pain is an effect, y'all. And anyone that steps up is getting wrecked. Af. Ja. We gaan weer verder met de show. Dit was uh, House of Pain met Jump Around. Ja, nu gaan we weer even rustig worden. Maar een beetje anekdotisch beginnen. 1974 in Warmond. Je uh, had daar de snackbar van Ari van der Drift. En die snackbar heette Piet en daar stond een jukebox. en die zat met vol met plaatjes zoals het uh, mooie café aan de haven en dat soort ellende oh, ja. en er zat één modern, oh, <laughs> één modern plaatje in en dat was Killer Queen van Queen was toen net oh. uitgekomen en iedereen dacht van jeetje wat is dat voor uh, lekkere muziek en uh, hmm. voor een kwartje kon je twee kantjes draaien dan zou je er een gulden in gooien dan kon je acht keer Killer Queen achter elkaar draaien en dan was het patat op en dan gingen we weer ja, ja. dus uh, zo leerden wij Queen kennen en het jaar daarna kwamen ze al uit met de uh, OP A Night at the Opera. Wat veel mensen vergeten zijn, is dat hun eerste en tweede OP A Night at the Opera en Day at the Races vernoemd zijn naar filmtitels van de Mark, Marx Brothers, oh ja. maar dat terzijde... Natuurlijk uh, is het meest bekend van de LP uh, uh, United Opera, het nummer Bohemian Rhapsody, wederom het afgelopen jaar nummer 1 in de top 2000. Ja, een beetje in het thema van uh, waar deze uitzending over gaat, een beetje nadenken over het leven, over het nieuwe jaar. Hebben we niet allemaal iemand bij ons of waar we aan denken bij het volgende nummer van dezelfde LP, namelijk het nummer van Queen Love of My Life. 25 jaar geleden is dat hij aan ETS is overleden. Oh ja, zo. En rond de, feestdagen, de afgelopen feestdagen waren er twee prachtige documentaires over Freddie mm. Mercury en het Wembley concert... Aangrijpend verhaal, toch wel. En hij heeft een hele mooie muzikale nalatenschap uh, achtergelaten. Ja, het ik geloof goed. zelfs dat Queen hofleverancier is van de top 2000. Mm. En uh, wat we net al zeiden, in 1974 Killer Queen als eerste hit. In 1975 die LP met William Rap Studio erop. En in 1976 alweer de volgende LP DH Dus het kon niet op hè, in die tijd. Ja. Nou ja door. Jong en uh, je wilt wat, hè? Ja. ja. Dat was ook met een beetje met exception zo. Hè? Dat ja. was uh, eigenlijk ook een hele bijzondere zin samenstelling van muzikanten. Ja, een exception een Nederlandse groep. En we hebben altijd een terugkerend thema in onze show. Dat is de klassieke muziek in de popmuziek. Nou, daar is exception een, een heel groot voorbeeld van. Uh, Nederlandse band, een Haarlemse band oorspronkelijk. Een Haarlemse band oh ja. de Jokers. In 58 al opgericht door Hans Alta op ba bas, Rob Alta op gitaar, Rijn van de Broek op trompet, Tim Griek op drums en Huip van Kamp op gitaar en saxofoon. Ook Ton Heiderijk speelde nog mee en Hans Timmer op Orgel speelde voornamelijk rhythm and blues, een beetje jazz en popnummers. In 1965 veranderden ze hun naam in de in-crowd, maar er was een andere Nederlandse band die ook al zo heette, dus toen moesten ze weer een nieuwe naam bedenken. Mm. Op een gegeven moment, Ton Heiderijk ging uh, eruit en Hans Timmer ging eruit. En Rob Kruisman kwam terug en toen noemden ze een, zich Exception. Maakte best wel leuke muziek, maar werden nog niet zo heel erg bekend. Waar in 1967 kwam toetsen is Rick van der Linden de groep ver, uh, versterken. En toen ging het ineens helemaal los te wonnen. En de eerste prijs op de Loosrechts Jazz concours. En gingen daarna meteen de grens over. We werden heel bekend. En ja, wat zij vooral deden was dus klassieke muziek introduceren in de popmuziek op een heel eigen manier. Dat kwam eigenlijk door die Rick van der Linden, volgens mij. Ja, die bracht het hoofdzaken ja. binnen en dat was een hele virtueuze toetsenist. Hij is helaas ook niet oud geworden. Hmm. Deze man, prachtige filmopnames zijn er ook van. En heel heleboel prachtig is ja. aan het spelen, dan. Ja, heel ja, mooi ja, om te zien. Ja. Nou ja, bekende nummers als De Fifth van Beethoven en dat soort nummers. En waar wij naar gaan luisteren is een toccata. Heet dat dan? Wat is nou een toccata? Om precies te zijn: de toccata en Fuga in D-klein. Een 19e-eeuwse uh, pianovorm uh, van, uh, van Bach. En dat hebben zij dus ver verpopt, zullen we maar zeggen. Ja. In een versie die we heel erg goed kennen van uh, de stijl van Exception. En daar gaan we nu naar luisteren: Exception met toccata. FM is er ook op TV. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN. Ja, we hebben geluisterd naar. Uh... Exception, en ik wilde ook zeggen... je luistert nu naar de radioshow... Van Klink tot Klank... met Hans van Klink en Benno Veugen. Ja. Die Exception, die Rick van der Linden... daar wil ik het nog even over hebben. Die, was, uh, ja, die zat er op een... Uh, toch een behoorlijk orgel. Tenminste, dat kan je dan zien op YouTube. Uh, en dat is denk ik... Uh, uh, was en nog steeds uniek... denk ik, in de muziekwereld. Dat iemand zo... Uh, ja, instrument gebruikt. Orgels, nou het hemmend orgel wordt natuurlijk heel veel gebruikt op ja. verschillende manieren. We kennen Procureum. ook andere, ja, Procureum, de Doors ook weer op een andere ja. manier. Um, hier lijkt het inderdaad een, een pijpenorgel te zijn, een kerkorgel voor een deel althans. En dat uh, heb ik niet elders meegemaakt. Het grappige is, uh, de titel Toccata, dat betekent letterlijk aanraking en gaat dus om een korte Tippen van de toetsen. Nou, oh, ja. hoor je heel goed in de ja. muziek terug. En volgens mij was het de Beverwijkse muzikant Ruud Jansen. die ooit in een interview heeft gezegd. dat hij geen andere instrumentalist kende. die zo snel en vingervlug kon spelen. als Rick van der Linden. Mm. En uh, nou ja, je hoort dat in dit nummer wel heel, heel duidelijk terug. Ja, ja. Bijzonder mooi. Ruud Jansen, trouwens ook een oud collega van ZFM. Oh, ik ja, ja, ja, ja. Die maak ik nog wel radio bij de collega's van Beverwijk. En ook een goede toetsenist. Heel goed. Ja. ja. Dat is ook wel een eigen band, hè? Dat ja. Is, ja, ja, ja. Nou, gaan we ook een keer in de show halen, toch? Ja, leuk. Proberen. Ja. Ja. Het uh, zij zijn muziek of hemzelf. We gaan hem gewoon vragen. Ja. Nou, we blijven in de winterse tijden. Ja, ja even een, altijd, een grapje tussendoor. Een, een, een, een, een grapje tussendoor. Okay. Ja, we hebben uh, altijd wel al het thema Nederlandse muziek. En uh, dit, dit kent vrijwel niemand meer, denk ik. Ik werd erop gewezen door mijn pianoleraar, die hier aan meewerkt. Even een anekdote. Ik heb twee overeenkomsten met uh, koning Willem-Alexander. Oh. Hij de eerste is, hij heeft een knappe vrouw heb ik ook. Tweede is, we hebben samen de Elfstedentocht gereden in 1986. Overigens diezelfde overeenkomst heb ik ook met Evert van Bentum. Samen Elfstedentocht gereden. Het was alleen iets eerder. hè? Ja, we we finishten allebei om 11 uur. Hij oh, oh. ja, om 11 uur. Morgen en ik om 11 uur avonds. <laughs> Dat, dat was dan het verschil. Yes. Uh, Even Van Bentum had de Elfstedentocht gewonnen in 1985. En het leek erop dat hij hem in 1986 weer ging winnen. En dat gebeurde dus ook. En toen werd aan een klein groepje muzikanten, waaronder mijn pianoleraar Hans Keunen, de opdracht gegeven van hier moeten we een lied van maken. Dus na de winst van Evert Van Bentum zijn ze de studio ingedoken. Diezelfde middag nog. Zijn gaan componeren en schrijven. En de andere ochtend werd in heel Nederland de single op tv gedraaid. Of de radio gedraaid van de groep De Doorlopers, een gelegenheidsformatie waar niemand later ooit meer van gehoord heeft. Maar er is een lied gebaseerd op de tweede Alstede Tochtwinst van Evert van Bentum. De doorlopers met Evert, jij bent hem. Ja, ik vond het wel heel goed gevonden. Ja, leuk. Evert! Evert! Evert! Slecht je trol. Groene scheuren. Je mag niet meer te stuiten. volgend jaar. Nee, het weten wel even wat anders. Ja, want het zou vervolgens uh, elf jaar duren voordat er weer een elfstedentocht was. En daar kwam hij er niet aan te passen. Nee. En dat is inmiddels weer uh, dit jaar 28 jaar geleden. Ach ja, kan je nagaan. Nou, dus, uh, ja. en, en het is wel grappig in Nederland. Hè? Als het even <laughs> de temperatuur richting het vriespunt gaan, dan uh, roept iedereen alweer uh, schaatsen, schaatsen. En... Ja, en ik durf het bijna niet te zeggen of ik word prettig gek verklaard, maar ik kijk naar buiten. En dan kijk ik of bomen veel vruchten dragen. En ik kijk naar een schaap of ze wacht, is. En de natuur bereidt zich voor op een strenge winter. Okay. En ik durf de weddenschap aan. Dat? Nee, meer zeg ik niet. <lacht> 19 februari, dan is de volgende Elfstedentocht. Oké, okay. goed zo. Nou, uh, we komen erop terug, Hans. Oké. Okay. Goed zo. We gaan het niet dus Nog wisselen? Nee, hè? nou vooruit dan, Mark. Mm -hmm. ja. We gaan het zien. Ja, nee, ja, ja, precies. Heel wat anders nu. Want ja, heel, heel wat anders. <lacht> Uh, Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien, 1939 geboren, maar in 1999 overleden, Britse zangeres, bekend onder de naam Dusty Springfield. Begon haar carrière in muziek in 1958, trio de Lana Sisters, en later ging ze met haar broer Tim optreden, Dion O'Brien, maar die liet zich. Tom Springfield, Noemento werd zij. Dus uh, nam zij die achternaam ook aan. Oh. Populaire zangeres, maar wel met een ongelukkig leven. Ze zij was van de vrouwenliefde. En dat was in die tijd. Uh, yeah, dan om daarmee naar buiten te treden. Ja, ja, ja. Dus ze moest een soort schaduwleven leiden. Maakte onderhand prachtige muziek. Mooie nummers. Uh, ook een, stem. Nummer, een hele mooie stem. Ja. Ook een nummer bekend van de Tune van Radio Veronica. Ja. Later nog met de Pet Shop Boys opgetreden. Maar waar wij nu, nu naar gaan luisteren. Is echt een klassiek nummer van Dusty Springfield son of a preacher man Dat is een prachtige vrouw en een prachtige stem. Absoluut, ja. En we blijven even in Engeland. En een beetje anekdotisch. Er was een meneer, Basil Joe Jagger, die in 2006 overleed op een 97-jarige leeftijd. En zijn vrouw, Eva, werd dik 87. Dat belooft nog wat, want zijn zoon, daar hebben we het over... Michael Philip Jagger ofwel Mick Jagger is inmiddels uh, bijna 82 jaar, maar als hij zijn ouders achterna gaat, dan heeft hij nog een jaartje of tien te gaan. Zo. Dat wens ik hem ook toe, want wie kent hem niet? De zanger van Rolling Stones, die nog steeds over het podium springt, alsof ja. hij een jonge god is van 25. Waar haalt hij het vandaan, zou je bijna zeggen. Mick Jagger, heel bekend. Ja, we kunnen over de Stones, Rolling Stones kunnen we eindeloos praten. Ik weet al een paar show's geleden nog hun nieuwste LP, Hackney Diamond, yep. en daarmee dat nummer samen met Lady, uh, Lady Gaga uh, lieten horen, zijn dus nog steeds met prachtige nieuwe muziek bezig. Het is wel zo dat er een tour voor 2026 was... Aangekondigd. Maar vooralsnog gaat hij niet door omdat uh, gitarist Keith, Jagger, uh, Keith Richards sorry, zich niet krachtig genoeg voelt om daaraan deel te nemen. Ja, hij is ook een tachtiger. Dus ja, het, het gaat een keer ophouden natuurlijk. Ja, ja, ja. Maar hun, hun muziek is natuurlijk tijdloos. Aan het eind van de show komen de Rolling Stones nog een keertje terug. Maar we hebben het nu over Jagger solo. Buiten de Rolling Stones om heeft hij ook wat kleine projectjes solo of in duet gedaan met anderen. Denk bijvoorbeeld aan een duet met Tina Turner, It's Only Rock and Roll. Ja, of David Bowie. Met David Bowie. Bowie Dancing in the Streets. Ja, geweldig en, nummer. Ja, prachtig nummer ook. Daar gaat overigens versie over rond waarbij ze de muziek hebben weggehaald. En dat je alleen ziet dansen en allemaal kreungeluidjes hoort van, be, tijdens het bewegen van het dansen. Dat is heel oh. hilarisch <lacht> om naar te kijken. Uh, maar dat terzijde. Uh, reeds in 1967, als ik me niet vergis, had Mick Jagger een solo single. Die, die hij uh, onder begeleiding van Ray Coerder op gitaar uh, opnam. Uh, Stones hebben dit nummer ook wel in hun repertoire opgenomen. Maar waar we naar gaan luisteren is uh, het eerste echte solo nummer van Mick Jagger. En okay. de titel is Mimo from Turner. Edrew's All oh, you drowned out June ranting Is he washed His sleeveless shirt mij ook af te vragen die, uh, waarom hij eigenlijk solo nummers uh, of zelfs solo uh, albums maakte. Waarschijnlijk omdat de dit niet tot het Rolling Stones repertoire kan worden gerekend. Nee, hoor. Nou, Toevallig, dit nummer is later wel tot het... Oh, toch wel. He, he, oh, he. Stones zelf ook wel uitgebracht, maar die andere nummers die we eerder noemden niet. Dus misschien dat het inderdaad wel zijn creatieve geest is, die maakte dat hij buiten Stones om dit wilde gaan doen. Ja, ja, ja, uh, ja. En hij is tegelijkertijd natuurlijk Rolling Stones al die jaren trouw gebleven. Hij ja, ja. is natuurlijk van het begin af aan bijgekomen en hij samen met Keith Richards hebben de meeste nummers geschreven. Hmm. Nou ja, het eerste jaar, eerste twee jaar probeerde Brian Jones nog een beetje de fronten uit te hangen, maar die uh, prijzte zichzelf uit de markt uh, door zijn drugsgebruik. En vervolgens overleed hij natuurlijk vroeg. En, ja. Uh, ja. ja, de rest is geschiedenis. Ja. Ik heb wel respect voor die gasten. Dat ze zo lang al Zeker. prachtige ja. muziek maken. Ja, maar het het 60 ste jaar nu ruim al. Ja, met name dat toeren schijnt ook heel zwaar te zijn. Ja, ja, ja, dat geloof ik wel. Ja. Ja, een paar oh. maanden leven uit een koffer. Dat, uh... ja, ja, en dat mensen komen die artiesten, die komen uit een vliegtuig en die dingen En dan, en dan vragen ze. En welk land zijn we nu weer? Ja, ja. <laughs> niet eens weten waar ze zijn. Ja, ja, ja, donder, gaat het allemaal zo snel? Ik weet niet of dat voor onze volgende artiest ook geldt. Wel een van mijn favorieten, hoewel ik heel veel favorieten heb. Maar uh, leuk om te memoreren, in februari staat hij met zijn groep in Avas live in Amsterdam. We hebben het over David Byrne, de, die Schotland geboren zanger, frontman van de Talking Heads. Um, uh, komt uit, uh, even kijken, Schotland... maar is al vrij vroeg in zijn leven in Canada gewoond en later in Amerika. Hij heeft dus de Talking Heads opgericht. Als band bestaat het nu, meer, nu niet meer... maar de Talking Heads muziek wordt nog wel veel gebracht... op allerlei verschillende manieren. Beur is heel veelzijdig. Hij houdt uh, zich bezig met het produceren van muziek... met films, ballet, opera, choreografie... maken van beeldende kunst. Het is ook heel mooi om naar zo'n optreden te kijken. Oude Talking Heads muziek... maar dan heel mooi lopen ze blootvoetig in grijze kostuums... Oh ja. akoestische instrumenten ja. over het podium. Ja. Heel bijzonder. Ja. Deze opname is ook heel bijzonder en fijn om naar te luisteren. We hebben het over uh, David Byrne met Once in a Lifetime. Optreden een vol podium met allemaal artiesten. En um, nou ja, dat. En op blote voeten, dat was inderdaad. En keurige, grijze kostuums. Uh, Prachtig, hè? Ja, Mooie ja, ja, bewegingen. Ja, ja, ja. Ja. Het ja. laatste nummer. Brr. Ja, het laatste nummer. Daarmee kunnen we zelfs de show gaan eindigen. Dus ik ga het qua tekst heel kort houden. We hebben het net al gezegd. De Rolling Stones, Burkend, Alom en de LP uh, Let It Bleed kwam uit in 1969. En daarin werkt mee het London Bach Choir. in Een iconisch nummer wat zomaar 37, 7 minuten 30 gaat duren. Dus misschien halen we het eind niet eens. Maar het ja, we zien allemaal de witte hoes voor ons met een soort platenwisselaar daarop. Met platen en stukken taart. En een iconische hoes ook. Mm, het nummer van die LP waar we nu naar gaan luisteren is... You Can't Always Get What You Want. Ja, we gaan afsluiten. Dus bedankt voor het luisteren naar deze show. Radio show van klink tot klank. Met Hans van Klink en benno veugen Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Dag.